Sinterklaasmuziek, hè? om een beetje in de sfeer te komen. Helemaal goed. Helemaal lekker. Wij gaan naar de bioscoop. De enige bioscoop van Zandvoort. Wat is daar allemaal te doen, Albertje? Ja, nou, nat natuurlijk is er weer de filmagenda voor van 19 tot en met 25 november. Uiteraard Sinterklaas, wegens succes geprolongeerd, okay. draait nog steeds op zaterdag, zondag en de woensdag om half 1. de Amazing Movie. Verder uh, de, de animatiefilm Up, Spangas en uh, 500 Days of Summer en Millennium, Mannen die vrouwen haten. Dat is uh, een hele aparte film en uh, een mooie film. En in de filmclub natuurlijk uh, Away We Go filmclub Simon van Kolom woensdagavond. Half acht met de regie van Sam Mendes met John Krasinski en Maya Rudolph. Maar, en nou komt hij. Ja, aanstaande donderdag, aanstaande donderdag 26 november is dus in het Circus Zandvoort de Zandvoortse première van de film Komt een vrouw bij de dokter. Vorige week in Tuschinski in première gegaan onder regie van niemand minder dan Reinoud Oerlemans. Er was wel uh, een beetje ophef over die film, he? Daar Inderdaad, het is, het is een uh, hele uh, ja, aangrijpende film ook. Het is uh, de vrouw uh, die, uh, die kanker heeft en ja. een man die dan vreemd gaat, precies Klopt. op dat moment. Maar toch wordt er feestelijk afgetrapt, die donderdagavond, om 26 november. Uh, de rode loper wordt uitgelegd en de wijnhapjes en zakdoekjes staan klaar. Alleen deze avond begint de voorstelling, alleen deze avond dus, begint de voorstelling om 8 uur. Kaarten zijn uh, vanaf afgelopen donderdag. Uh, te koop en kosten 7,50 euro. Reserveren kan ook. Telefoonnummer 571 8686. Komt u nog een keer? 571 8686. Na de première zal de film dagelijks draaien vanaf half negen. Voorafgaand aan de première biedt het Wapen van de Zandvoort een heerlijke maaltijd aan. En maak gebruik van de 4 voor 2. Actie of kies een heerlijke dagschotel met naar keuze tussen vlees en vis 7,50 euro. Ook hier geldt reserveren gewenst. Maar het gaat natuurlijk allemaal over de première voor Zandvoort. Komt een vrouw bij de dokter aanstaande donderdag 26 november vanaf uh, 8 Ga dat zien in de leukste bioscoop van Nederland. Want die hebben we hier in Zalvoort, Albert. Jan. Ja, klopt. De kleinste en leukste bioscoop. Ik ben er geweest en ik zal er vaker komen. Nou, de kleinste, daar had jij nog wat discussiepunten er zijn over. zijn nog ja. kleinere bioscopen in Amsterdam. Ja, zeg maar. Moet je heel goed zoeken. Oe, ja, van die ondergrondse inwendige eh, yes. dingen. Ja, ja, ja, ja, Nee, gewoon lekker eh, bij de bioscoop gaan kijken hier in Zalvoort. If That's the mirror, mirror Ain't worried about doing what you're gonna do I'm a lady, so I must stay classy. and fast class. mm -hmm. Gotta keep it high, keep it together If I want to get better See, I won't change one. We deze plaats noemen over Jan? Een uh, plaats met een hoge stressgehalte. Hè? Zo aan het, begin, <laughs> aan het begin vooral. Joh, de German Jackson en Pia Sadora. En Ben de rain begins to fall. Nou, laten we hopen dat het droog blijft. En bijvoorbeeld ook vanmorgen tijdens... Van, vanmorgen? Volgende week tijdens de Feestmarkt. Volgende ja, week zondag. Uiteraard. Nou, ik heb nog even uh, weer twee berichtjes. Eén daarvan. En ja, wie zoekt uh, geen vrijwilligers... maar ik wil toch even via de radio ook nog even duidelijk maken. zoeken een chauffeur voor de belbus... Voor de, voor de Belbus is Pluspunt op zoek naar een extra chauffeur. Bent u op maandag of donderdagmiddag beschikbaar om cliënten van Plusdienst naar supermarkt, kapper of huisarts te vervoeren? Een hechtteam heet u van harte welkom. Een van de vaste chauffeurs zal u, maakt u wegwijs in de routing en de werkwijze. Voor een onkostenvergoeding wordt gezorgd. Voor meer informatie kunt u bellen naar... Amber van Tettenrode, coördinator pluspunt. En dan komt hier weer een telefoonnummer. 571-7373. Herhaling, 571-7373. Mensen, bel, want het is ontzettend dankbaar werk. Bel de belbus. Ja, en uh, ja, voor ontrustend bericht weer. Uh, over even, even nou ja, niet weer, maar uh, voor het circuitpark... Aan het eind van het race seizoen, en dat is er dus nu, want we gaan nu de wintercompetitie in... ...is er ook een einde gekomen aan de betrokkenheid van Tango als sponsor van Circuit Park, Zandvoort... ...en titelsponsor van de Tango Dutch GT4 Championship. Veranderende marktomstandigheden, ja, maar dat lees je overal tegenwoordig hè. Ze gebruiken het ook als smoes hè, een beetje. Kan ook hè. Ja, ja, ja. Maar goed, veranderde marktomstandigheden hebben Tango doen besluiten om de sponsoring... ...na één van de geplande drie jaren te beëindigen. Voor ons is dit uiteraard zeer onplezierig nieuws, verklaart Erik Weijers, COO van Circuitpark Zandvoort. Te meer omdat we eerder dit jaar erg blij waren dat we in Tango een prominent en continue partner hebben gevonden. Maar, oh ja, natuurlijk moet het wij, wij respecteren. De strategische keuze van Tango. Circuit Park Zandvoort gaat nu op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor voor de GT4 Championships. En uiteraard ook voor de Masters. Ik ben erg benieuwd wie dat gaat worden. Laten we hopen dat ze snel weer een sponsor gaan vinden, Albert Jan. Het is gewoon belangrijk voor het voortbestaan van de races op het circuit. Eerst het sigarettenmerk en jaren sigarettenmerk. Uh, Wilgehagen trekt zich ook terug. Ja, het is allemaal die veranderde marktomstandigheden. En nu is het weer No Tango Dinero, hè? Oh, hey. No tango, tango Dinero. No tango Dinero. a string this time. Help me, was dat? Oh, van eh oh, uh, ja. Gabrielle was, was ik alweer? Ja ja, je bent er alweer. Ja. Uh, mag ik even de evenementagenda doornemen? Ja, natuurlijk. Want, want jij wilt het hebben over een signeersessie. Ja, ja, ja, ja, dat hadden we vorige week ook al gemeld. Maar er kwam net iemand binnen gelopen van... Weet je wel dat uh, Thijs Okkersen zijn nieuwe DVD Zon, Zee, Zon en Zee uh, signeert. Dat, uh, dat is om twee uur vanmiddag begonnen. Gaat nog door tot vijf uur. Dat is de signeersessie. De handtekening van Thijs Okkersen op uw eigen dvd van de dvd Zon en Zee. Tot vijf uur signeert hij daar. En Klaas Koper en Jaap Kroon doen ook nog mee. Doen ook mee? Juist, ja, klopt. Uh, verder, nou ja, afgelopen week is natuurlijk de Beaujolais Primeur... Uh, tijdens een feestelijke party in uh, Café Neuf uh, van start gegaan. Dus we, we kunnen weer de jonge wijnen gaan proeven. Want het is weer Beaujolais Primeur tijd. Uh, op de 21ste. Dat is dus vandaag Rich aan Zee. Dat is om 4 uur begonnen en dat duurt tot 7 uur. De mainstream jazz combo onder leiding van onze enige echte Ger Groenendaal. Tot 7 uur. mainstream jazz combo. Nou, we hebben het al over de Beatles gehad. Morgen om 3 uur. Uh, morgen klas kla klassiek concert om 3 uur. Uh, Maastricht daar, Maar ja, dat, dat was al uitverkocht. Ja, dus, ja wel bedoel, lang he. Van heinde en verre komen daar uh, mensen voor naartoe. Uh, de puzzelrit van Laurel en Hardy is morgen ook. Ik heb begrepen dat daar ook de inschrijving van vol is. Maar wilt u nog meedoen aan de Laurel en Hardy? Kijk even op de website of bel even met de kroeg zelf. Waar ik u graag even op wil attenderen is op de 25 november krijgen we tussen Kunst en Kitsch. Ja, ja. Een boeken taxatiemiddag van 1 tot 5 in het wapen. En op de 27 november is er weer boogie and blues te horen in Oomstee... Uh, in Ooms aan uh, Zeestraat. Genoeg. En natuurlijk vanaf 27... tot en met 3 december. Gasthuisplein on Ice. Ijsbaan op het plein... met Koek en Zopie. En vanmorgen, Sin in Sanford... is Sin in de Beatles. Kom. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? You don't count All right. All right. All right. You say you got a real solution.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 All right, All right.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 geen bo op de televisie. Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. TexTV TV heb je. Van C.F.M. Kanaal 45. En voor jou, Misdaadnet. Misdaadnet. Ja, nee. ja maar een maandje. Jouw favoriet Ja, maar Waarom dat... heb je maar een maandje dan? Omdat ik het gewoon een basispakket heb. En ja, maar het toe... kost allemaal niet zoveel. Voor een tientje erbij ja, in een maand nee. of zo heb je al die ellende. Nee. Uh, hoe, hoe noemen we dat ook weer? Veranderende, veranderende marktomstandigheden. Oh dus. ja, oké. Okay. nee ik, ik, ik krijg dan een maandje gratis. Misdaadnet is leuk. Vorige dag, ook. Eredivisie net. Nou, hartstikke. Zeker leuk om het erop te hebben, maar ik hoef het niet de continu op te hebben. Nee, nee, oh. terug nog even naar een uh, nieuwtje. Uh, of nieuwtje uh, op 28 maart 2010, dan hebben we het alweer over volgend jaar. Gaat alweer de derde editie van de spectaculaire Runners World Zandvoort circuit run van start. Sinds de inschrijving is geopend op 15 oktober, schreven zich al enkele duizenden lopers in. Een record. Tijdens dit weekend wordt tevens officieel het strandseizoen ingeluid en gaat de zomertijd in. Er kan gekozen worden uit diverse afstanden. Voor beginnende lopers is er de Ladies Sequirun en de Mens Sequirun, beide over 5 kilometer. Daarnaast is er de Incurante. 12 kilometer die door de Tarzanbocht langs de branding en over de boulevard leidt, om vervolgens door het centrum terug te keren naar het rechte eind van het circuit voor de finish. Voor de, jongeren, voor de jonge kinderen is er de Kids Run over 2,5 kilometer en scholieren kunnen deelnemen aan de Scholenkampioenschap over 4,2 kilometer. De Runners World... Cic uh, wat, een, wat een zin zeg. De Runners World Zandvoort Secuiren. Wow. Een uniek evenement dat wordt georganiseerd door Runners World. Het tijdschrift op hardloopgebied. En Le Champion. Le Champion. Le Champion. Ja, mm. Le Champion. De organisator van dit soort unieke evenementen. Lekker. De inschrijving voor het gele evenement is geopend tot en met 7 maart 2010. En er is alleen voorinschrijving via... En er komt weer uh, zo'n ding. www www.rwcircuirun.nl www.rwcircuitrun.nl www Ja, leuk zijn ze hè? Wat een De kinderkunstlijn Sanfoort.nl en zo. Ja, nee prima. Daarom zijn we ook de, de, in het begin van het programma. Leg maar pen en papier klaar in vervolg bij dit programma. Want dan, dan kan je alle dingen noteren. Wij gaan weer een fijn plaatje draaien. Verras me. Een plaatje met een stottertitel. Een stottertitel. Ga je gang. Dan ga je Can't take you. my eyes off of, of you. Of off zoiets. Of you. <laughs> Boys' Town gang.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 bij deze plaat of zo een stroomstoring in de studio. Ja. Ik weet het niet hoor. Je hoort, nou ja, echt. Heel veel artiesten die samen meededen met Michael Jackson natuurlijk. En ja. We Are The Worlds. Nou noem er eens een paar op die je uh, gehoord hebt. Loper, Cindy Loper, uh, Stevie Wonder. Wonder. Wonder. Nou, de man himself, Michael Jackson natuurlijk. Ja, je weet wel wie, uh, wie de plaats op zijn naam heeft gezet. Kom trouwens. Klaar, oh, ga door. Ga gerust door. Nee, ga nee, gerust Nee, nee, nee. Zijn tijd voor jou. Ik heb ze gehad. Oh, je bent er doorheen. Uh, nee, maar wij, luisteraars. We hebben uh, natuurlijk met plezier weer drie uur uh, Zandvoort op zaterdag voor u gepresenteerd. Rob, hartstikke bedankt. Ja, jij ook bedankt uh, Albert-Jan. We krijgen straks uh, Roy on Air. Roy on Air. En, met al zijn vrienden natuurlijk. En met Roy 1 en Roy Binnenkort en 2. Uh, moet de naam wel veranderd worden. Hè? Dus, ja, uh, ja daar moet je nog even, even over nadenken Roy. Gaan we gaan het zo meteen bekendmaken. maken. Oh, oké. Okay, dus. okay. Nou, dat primeurtje hebben we Wij hebben niks zijn, gezegd. Ouwe, maar wij hebben een heerlijke cliffhanger. En uh, dat is even uh, voor de luisteraars. Pak pen en papier. Zoals u dat al heeft klaar liggen. En reserveert u de volgende datum in het volgende jaar, zet er een groot kruis doorheen, 9 februari 2010. 9 februari 2010. Wij komen hier volgende week op terug. Oké, okay, zet hem in de agenda en volgende week hoor je dan meer over Besson voor het op zaterdag. En K uh, ja, wat zal die cliffhanger zijn? Ja, dat weet je nooit hè. Ik wil nee, nee, nee, nee. Nee, Nee, nee, nee Roy nee, on, -air. on -air. nee, gewoon die schuif dicht anders hoor, als je zo uh, gaat beginnen. Ja, rustig I'm aan. Rustig aan. Zijn wij niet wij, van gediend? Wij gaan even weer werkoverleggen. We ja, ja, ja, natuurlijk. Roy Roy we moeten weer vergaderen. <laughs> uh, Briljant. Oké, okay, Tot volgende week. Tot volgende week. 9 februari 2010. Yeah. Reserveer Wat gebeurt er dan? dan? Dat horen. u volgende week. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.